Freddy van met het NOS Journaal. De Tweede Kamer heeft geschokt gereageerd op het rapport over defensie van de commissie van der Veer. Die deed onderzoek naar het dodelijke ongeluk met een mortiergranaat in Mali. De commissie zegt dat de veiligheid bij defensie structureel te weinig aandacht krijgt. De Kamer vraagt zich af waarom de defensietop niet heeft geleerd van eerdere kritiek op het veiligheidsbeleid. Bijna 150 van de 750 europarlementariërs hebben een brief ondertekend waarin het Amerikaanse congres wordt opgeroepen de netneutraliteit op internet in stand te houden. Netneutraliteit betekent dat providers alle sites zonder beperkingen moeten doorgeven. In de VS is die afgeschaft. Providers kunnen nu sites laten betalen voor toegang tot het net. Dat zou een open internet wereldwijd in gevaar brengen, vinden de europarlementariërs. Hogescholen en universiteiten kunnen vanaf volgend jaar topsporters extra tijd geven om hun studiepunten te halen. Het kabinet wil voor topsporters de regel versoepelen dat studenten in het eerste jaar voldoende punten moeten halen om door te mogen studeren. Want dat is voor topsporters vaak lastig. In een park in Amsterdam is vorige week een homoseksuele man ernstig mishandeld. Hij werd door twee mannen zo hard in het gezicht geslagen dat hij gewond raakte. De politie vermoedt dat de mishandeling te maken heeft met de seksuele geaardheid van het slachtoffer. De daders vluchten toen twee getuigen begonnen te roepen. De politie roept getuigen op zich te melden. En Jorien Termors heeft de 1000 meter gewonnen bij de Wereldbeker Schaatsen in Erfurt in Duitsland. Met 1.15.20 was ze bijna een halve seconde sneller dan Marit Leenstra. Eerder vanmiddag werd Michel Mulder tweede op de 500 meter. En de Rus Kulisnikov won daar goud. Het weer. Buien, met kans op hagel en onweer. Vannacht wat minder, maar in het oosten en noordoosten kan het plaatselijk nog wit worden. Morgen eerst vooral buien in het noorden, later in het hele land. Het wordt 3 tot 5 graden in gebieden met neerslag kouder. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Dit zijn de opvallende files uit de Randstad. Op de A2 Amsterdam-Utrecht is zojuist een ongeluk gebeurd bij Maarsen. Twee rijstroken minder, 10 minuten vertraging inmiddels. Op de A4 Amsterdam-Den Haag, 20 minuten erbij bij Dorp. A15 Rotterdam-Gorkum, tussen Hendrikje door Ambacht en Sliedrecht Oost. Ruim 20 minuten in de file. En op de A20 Goudenhout van Holland bij het ook 20 minuten tijd verlies.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 Nou, welkom terug in het tweede uur. Ah, je dansen. gaat echt ze dansen ze proberen. Nee, ja, zo wel. moedig ik hem altijd aan oh, om zo te moedig, gaan dansen. Ja. Nou. Ja, dat hoef ik niet te laten, ook al is Hans er nu. Jawel. Ik, ik, deserteur, ik, ik, ik, ik Deserteur? Ja. <laughs> speaking, speaking of, ja, niet deserteur. Dan haat je net op het nieuws uh, van die mishandeling vanwege iemands geaardheid, dachten ze. <laughs> ja. De, dus echt, ik verzin dat dus niet, hè? Dat nee, kan iedereen dat na luisteren van. Ze stopte, de daders vluchten toen de getuigen begonnen te roepen. Ja. En vervolgens zegt de politie de, roept getuigen op. Ja, maar die riepen al. Ja, precies. Ja. Nou. Het <lacht> <lacht> klinkt ik, uh, <lacht> soms heel knullig, ja. <lacht> ja. Maar dit ligt niet aan mij, hè? Nee, nee, nee. nee. Hé, hey, waar gaan we mee beginnen? Robbie Williams, Rock DJ. Oh, dank je.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 Ja, dat zijn wij dus. Ah. <laughs> ja, dit keer wel even. Hey, jij had iets over, uh, ik zeg weer hey. Ja. Jij had iets over uh, <laughs> schadeafhandeling. Ja, over nou, er is natuurlijk door de storm enorm veel schade geweest. Um, uh, er staat hier een heel stuk over wat je dan eigenlijk moet doen als je inderdaad stormschade hebt en hoe je dat dan moet afhandelen. Uh, de schade die de storm van gisteren aan de huizen en autos heeft veroorzaakt komt uh, naar schatting zeker uit op 90 miljoen euro. Nou, dat vind ik niet... Uh... En dan hebben we het alleen over ons huis. Hè? Dan hebben we het niet <laughs> over de rest van... Oh. <laughs> niet twee dakpannen. <laughs> ja, nee, goed. Uh, dat is in ieder geval de eerste prognose van het verbond van verzekeraars. Maar wat moet je nu doen als je schade hebt aan je huis, tuin of auto? De schade opnemen. Controleer in en rond je huis of er überhaupt schade is. Kijk bijvoorbeeld naar dakgoten en bomen in je tuin... Constateerde schade, neem dan contact op met je verzekeraar. Deze stuurt dan een schade-expert langs voor een inspectie. De schade-expert stelt vervolgens het schadebedrag vast. Ben je het niet eens met dat bedrag? Vraag dan om een contra-expert. Deze is gratis en kun je via je verzekeringsmaatschappij regelen. Het is altijd verstandig om foto's te maken van stormschade... zodat je ook een bewijs hebt. Het ligt er aan of je verzekerd bent tegen stormschade volgens het verbond van de verzekeraars wat voor verzekering je hebt afgesloten. Een inboedelverzekering dekt de schade aan de spullen in huis. Een opstalverzekering dekt de schade aan het huis, zoals de muren en de plafonds. Heb je een onriskverzekering, dan hoef je zelf niets te betalen bij schade. Heb je een eigen risico, dan moet je dat bedrag eerst zelf opbrengen. De rest wordt dan vergoed door je verzekeraar. Bij autoverzekering werkt het anders. Daar zijn drie categorieën. Je hebt all risk, beperkt casco en WA. Heftige schades worden snel hersteld. Experts komen over het algemeen redelijk snel langs, namelijk binnen één tot twee werkdagen. Mocht je huis zo zijn toegetakeld dat je thuis niet meer kunt slapen... dan regelen de verzekeringsmaatschappijen zelfs vervangende woonruimte. Dus um, ja, een belletje naar je verzekeringsmaatschappij, dat is eigenlijk het uh, credo. Ja, dat moet het credo. Dan. Ja. Ja. Ja. Nou, dan moeten wij dan ook even doen, hè? Voor die twee dakpadden? Drie. Oh, drie? drie? E, Eentje, stuk, ja. Oh, oké. Okay. Dus, ja. Wat ja. zou zo'n ding kosten, 2,50? Ik heb geen idee. Nee, <laughs> nee, nee, nee, nee. Nee, zijn die nee, echt nee, duur? Nee, nee. Ja, nee, ik wil gewoon dat ze heel duur zijn. Ha, <laughs> <laughs> ah, muzika, ja, ja, ja, ja. Aha. Nou. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world and all day and all night. Like him inside and outside blew his house with the blue little window and a blue corvette, and everything is blue for him and his self and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen to. Listen, to listen, to listen. I'm blue, I've ba need, I've a dying, I've a need, I've a die. De groentevrouw in dit geval. Ja, ja we gaan vandaag uh, rauwe wortelstampot met knakworstjes eten. Je maakt je gewoon met een Jantje van Leiden vanaf. Nee. Jawel. Nee, wat, gewoon... wat zijn dan de ingrediënten gekookte aardappelen en rauwe een, wortelen? Het is gewoon een ontzettend vernieuwd recept. Joh. Luister, uh, wat je allemaal nodig hebt. Een anderhalve kilogram kruimige aardappelen. Negen, of uh, sorry, 600 gram winterwortels. Een blik maïs van ongeveer 300 gram. Uh, 400 gram uh, pittige knakworstjes. Uh, bijvoorbeeld de Unox knaks. Uh, een eetlepel vloeibare margarine. 100 milliliter zure room. Drie eetlepels fijn gesneden, verse, platte peterselie. En zes eetlepels grove mosterd. Stampot! Ik hoor een muziekje tussendoor, ook gezellig. Ja. Um, het gerecht is voor vier personen. En het kost ongeveer 30 minuten om het klaar te maken. En de bereidingswijze is als volgt. Dit is toch een stamppot? Echt wel. Precies. Schil de aardappelen en snijd ze in stukjes. Schil de winterwortelen en rasp ze grof. Kook de aardappelen in zoveel water dat ze net onderstaan. Met zoveel, met eventueel smaak naar... Uh. Oh, wat erg. Met eventueel zout naar smaak in ongeveer 20 minuten gaar. Smaak naar zout. Ja, ja dit is gewoon Hans' dingetje hoor. Dit is echt niet mijn ding. Maar goed, um, verwarm de knaks volgens de bereidingswijze op het blik. Verwarm de mais op laag vuur. Giet de aardappelen af, maar vang het kookvocht wel op en stam daarna de aardappelen fijn. Schep de de wortel en de afgegoten mais en de margarine door de aardappelstampot. Warm de stampot dan op een laag vuur, al goed door. Serveer de stampot met de pittige knaks en de grove mosterd. En voeg de zure room toe en zoveel kookwater dat het een smeuige stamppot is. Schep daarna de peterselie erdoor. Nou, dat, is, dat klinkt toch helemaal lekker, hè? Ja. Ja, ja. ja, toch? Ja. Of vind jij van niet? Nee. Oh, nou, wij wel. Ja. Haal uh... dat gedrocht er maar weer bij. Precies. Dat gaan we doen. Hello, hello. Hallo, Amro. Hallo. Waar is Hans nou? Um, die hebben we even. We vonden het leuker zonder Hans deze oh. keer. Ja. Oké, okay. ik vind het wel fijn dat, dat ik dan wel mag komen. Ja, ja, ja. Nou, ja. Mijn mama gaat hele speciale dingetjes maken voor vanavond. Ja, ja. je klinkt alsof je al heel veel suiker hebt gehad. Oh, ben ik een beetje druk? Nee, niet een beetje. Oh, heel erg, heel erg Ja. Druk. Precies. <laughs> dat kan ik best wel, doen. Ja, vertel mij. Ja. We gaan eerst deze doen, joh. Ja. Oh. Hey. Ik wou al zo lang wachten, joh, hey? Maar hij is wel leuk. Uh, uh, Ananassterretjes gaan we eten. Ananassterretjes? Ja, dat is met, met uh, bladetijgie en uh, ananasrondjes. En dat gaat dan met abrikozenjam en uh, lekker ijs moeilijk uitleggen, maar het is wel heel heel erg lekker. Ja, nou we vragen het wel een keer aan je moeder. Doe je je moeder de groeten? Zo ja, meteen? ga ik doen. Oké, okay, doei. Oké, okay, doei. Dag. Dag. Doei. Doei. It's complicated. It always is. That's just the way it goes. Feels like the way it is. Dat is de titel van het nummer. Ah, David de... Guetta en Kelly Rowland. Hè? Ik ben de tel kwijtgeraakt onderweg. Je bent de tel kwijt geraakt heb onderweg? Heb je enig idee hoe vaak zij zingt When Love Takes Over, over, over, over, over? Ja, maar dat is de kracht van de herhaling, hè? Zo de knetter, je maar, maar mag... ook de verveling, hoor. Hè? Oh, oké. Okay. Je vindt dit niet zo'n <laughs> goed nummer, begrijp ik? Nou ja, eventjes wel, maar op een oh. gegeven moment heb ik zoiets van, ja, nou weet ik het wel. Ja, is goed, men draait het nog een keer. <laughs> De kracht van nog meer herhaling, bedoel je? Nog een keer, ja, ja, ja. nog een keer. Nog een keer, ja! Yeah. Nee, we zijn geen teletubbies. Oh. Nee, dat gaan we niet doen. Ik zeg, um, uh, Bonnie Sinclair is on the loose, hè? Heb je het gehoord? Ja. Hier, er was een gewapende overval op Gal en Gal in Haarlem. <laughs> nee, <laughs> Aan is de, de yeah, okay. ja nee, hoor, nee, het was een man, dit keer. Um, een filiaal van oh, Ik weet niet of je Bonnie Sinclair laatst nog wel gezien hebt, maar... Mm. Het lijkt een kerel. Zo. So. Ja, nee, hoor, geen idee. Ja, ik heb de beelden niet gezien, dus ik zou het echt niet weten. Um, het filiaal van de Gal en Gal aan de Westergracht was het dit keer in Haarlem. Uh, gisteravond is hij overvallen door een gewapende man. Het 27-jarig personeelslid dacht dat de man wilde afrekenen... toen hij opeens een wapen pakte en de medewerker bedreigde. De overvaller eiste geld. Nadat de man het geld kreeg, liep hij de, sluiter, de slijterij uit. Niemand raakte gewond. De politie zoekt getuigen van de overval die rond half negen plaatsvond. De dader is een blanke man van rond de 20 jaar... lengte ongeveer 1,85 meter tot 1,90 meter. Hij droeg een zwarte jas met capuchon en een zwarte broek. Onderzoek in de omgeving waarbij burgernet en een helikopter werden ingezet... leverde helaas nog niks op. De politie is bereikbaar via telefoonnummer 0900 8844. Anoniem bellen kan ook, dan is het 0800... 7.000. Het zal het vriendje wel geweest zijn dan van Bonnie. Ja, ik heb geen idee. Mm -hmm. Is dat zo'n lange kerel? Rond Ik heb de geen idee, maar ik bedoel, je moet er heel veel ingieten. Wil dat uh, gewoon dat... Uh, ja, rond de 20, dan... Nou uh, oh, oh. mm. ja, goed. Vervelend, hoor. voor die medewerker. Ja, ja, ja. ja. Nou. Dus, Dus uh, het is maar goed dat hij geen bang bang heeft gehoord. Ja. E-dominant, prominent <laughs> Jessie J, Ariana Grande en Nicky Minai. Minai Oké, N... die, die. nog een keer. Nee, het, ja, het heet gewoon bang, bang. Jessie J, Ariana Grande en Nikki. Min Nicki Minay. Nee. Nicky Minai. Nicky Minai. Minai? Ja, Minai. Minai. Min nee. min zeg, de arvoelenvaar, ja. dat was best een... Uh, uh, un, uh, Doorslaan succes, hè? Ja. Zelfs zo goed dat ze nu hebben besloten dat ze dat ook een wintereditie gaan maken. Oh, nou, dat is dat, wel leuk. Ja, dat vind ik ook wel, uh, wel grappig. Het wordt dan alleen uh, de, de Winter Art boulevard dat wordt gedaan in de Market Dome van Centerparks. Na het succes van afgelopen zomer kan er nu aangekondigd worden... dat de overdekte wintereditie er komt in het drukke en kleurrijke marktdom Dome van Centerparks... Artiesten die hebben meegewerkt aan de Art Boulevard afgelopen zomer. Maar ook nieuwe artiesten zullen tijdens het weekend van 3 en 4 februari hun kunsten tonen en verkopen. Al dus Perenboom op de Facebookpagina van de Art Boulevard Zandvoort wintereditie. Tevens meldt ze dat er nog een paar plaatsen beschikbaar zijn voor de nieuwe exposanten. De Art Boulevard wintereditie in de Markendoom is tussen 10 uur s morgens en 6 uur s avonds geopend. Dus uh, 3 en 4 februari. Ja, leuk. Ja, gezellig. Um, volgens mij is het tijd voor het weer. Uh. Ja, nou Denk gaan we het doen? weer doen. ja hoor. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ook vanmiddag valt er een winterse bui. Tussendoor is er zon... en werd het zo'n 5 à 6 graden. Vanavond is er bij buien... ook kans op hagel en onweer. Vannacht nemen de buien af... maar in het oosten en noordoosten... kan het plaatselijk nog wel wit worden als er een bui zal vallen. Morgen zullen er aanvankelijk in het noorden buien zijn met tussendoor wat zon. Later bereikt het neerslaggebied met winterse neerslag het zuiden van het land. Het wordt zo'n 4 graden, maar de is tijdens de neerslag is het beduidend kouder. Zondag is het tamelijk bewolkt en nog wel droog met opnieuw zo'n 4 graden. Ja, ja. dus uh, brr, ja. koop chocolademelk en een stapel boterhammen <laughs> en gewoon je nest in en dat was het dan. Ja, precies. warm dekentje op de bank, jammer. Zo, so, die kwam er even in, zeg. <laughs> ja. ja, nou, dus iedereen ben even wakker. Ja. ja. Um, the Things We Do for Love, 10 see. Too many broken hearts have fallen in the river. Too many lonely stars have dripped out to see. You lay your beds in.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 Weer ZFM. Nou, dit is ook wel altijd een, een prettige band om te even te laten horen. Ja, dat zingt ook gewoon zo lekker mee dit. Ja? Ja, heerlijk. Ja. Ik ben altijd blij als ik een koptelefoon op heb, je, als je dat zegt. <laughs> ik zit dan altijd angstvallig naar je handen te kijken als ik meezing. Waarom? Nou, dat je van die schuiven af blijft anders gaan de luisteraars nee, ik, ik er weer moet, wegrennen. Ze moet zo. af en toe aan die schuiven komen. Want anders dan, gebeurt er niet zoveel. Nee, dat weet ik. Maar niet op het moment dat ik aan het zingen ben. Ook. <laughs> zo bedoel ik het. Ah. Nou, geef nog maar eens wat nieuws uit de regio dan. Ja, of hebben we dat niet we meer? Gaan, ja, zeker wel. We gaan iets heel leuks doen. Vanaf eind februari gaan de strandtenten weer open. Jee. Ja, maar goed. Um, dat duurt best wel lang. En velen hebben nu eigenlijk alweer zin in het nieuwe strandseizoen. Waarom dan wachten tot eind februari? Tent 6 werkt graag samen met leveranciers en ondernemers die, net als zijzelf, met ongelooflijk veel liefde en toewijding hun producten maken. Boulevard 5 deelt deze visie dus tijd voor een samenwerking. Op 19 en 20 januari, dus vandaag en morgen nog, verzorgt Tent 6 een pop-up diner met het kerstverse bovenburen van Boulevard 5. De gasten krijgen een sneak preview van de menukaart voor komend seizoen... en kunnen als vanouds genieten van het uitzicht en de kookkunsten van de chef van tent 6. De chef werkt veel met groenten en oude kooktechnieken... zoals poffen, wekken, pekelen en roosteren. Een heerlijke proeverij van de plank samengesteld zal uh, samengesteld worden voor 29,50 euro per persoon. Begon die tafelen vol met lekker eten en mooie wijn, dat is de bedoeling. Wat er precies op de plank komt liggen, ja, dat blijft nog een verrassing... Um, uh, dan staat er nog een heel verhaal, maar dat wordt een beetje te lang. De knussenrestaurant van Boulevard 5 biedt plek aan, aan maximaal 40 gasten. Dus het is wel handig als je snel kan reserveren. Uh, dat kan door uh, een uh, mailtje te sturen naar kim.tent6.nl. En Boulevard 5 ligt aan het begin van de Zuidboulevard in Zandvoort... ten hoogte van het Holland Casino. En is te bereiken via de Boulevard Paulus Lood. Op de boulevard kun je je fiets neerzetten. En is er gratis parkeergelegenheid aan de achterkant van het hotel. Nou, ja, hartstikke idee. Leuk, le leuk initiatief, toch? Ja, vind ik sowieso. En ja. ik ben altijd blij als die tenten weer open gaan. Uh... Ja, precies. Eind februari ook. Ja, Begin dus, uh, maar, begin maar, begin maar. Nog een week of zes, ja. ja. Precies. Fijne. Hey, um, uh, ik was aan, aan, aan, aan het snorren in de muziek en zo. En toen kwam ik deze tegen. Ja. Game nog? Ja, vaak. Oh, dit, ja. ja. No limit. In, no, no. Dia, Too ja. Two unlimited. Ah, lekker. Okay. zwaait naar mijn liefst. Ja, dat jij iets gezelligs mag vertellen. Mag ik iets gezelligs vertellen? Ja, jij kan nou, Oké, dan begin ik met dat dit een uh, onthutsend slecht nummer is. <laughs> <laughs> dat ik niet hoop dat het ooit het ritme van Zandvoort wordt. Nee, vast um, niet. Toch? En dat de stem van uh, Anita hij loopt goed maakt op dit nummer. Ah, okay. Maar jij bent door je nieuwtjes heen, begrijp Nee, ik. maar het, het laden van die nieuwsmomenten die gaat ernstig traag. Maar goed, uh, daar is hij ah. dus toch nog. Um, een berichtje vandaag las ik op nu.nl. Um, de internationale autosportbond de FIA vindt het TT-circuit in Assen wel geschikt voor een Formule 1 race. Dat concludeert de federatie na een eerste onderzoek layout en de breedte van het circuit voldoen in de ogen van de VIA aan de veiligheidseisen, blijkt uit computersimulaties. Begin volgend jaar gaat het onderzoek in Assen verder. We zijn er nog niet, maar de eerste berichten zijn zeker hoopvol. Ik zie de rest van het proces tegemoet met spanning, maar ook met vertrouwen, zegt Titi, voorzitter Arjan Vos. Ja, ik denk dat ze in Assen ook wat verder zijn dan hier in zijn antwoord. Ja, dat denk ik ook. Maar goed, um, de geruchten blijven... Uh, uh, Zandvoort roepen, dus uh, het blijft afwachten waar het naartoe gaat. Ja, Jos Verstappen heeft ooit zijn voorkeur uitgesproken voor het circuit in Zandvoort. Maar weet je, het moet ook allemaal maar kunnen het moet allemaal en haalbaar maar kunnen, zijn. Ja. En uh, uh, ja, goed, Jos Verstappen is niet de enige. Hè. Ik bedoel, uh, meneer Oranje die vindt dat ook wel heel uh, prettig als het naar Zandvoort zou kunnen. Ja, dus, dus uh, ja, uh, ik we wachten ik, het ik, af? ik wacht het af, maar ja, uh, naarmate de kansen van. Uh, als ze groter worden, dan zie ik het somber in voor Zandvoort. Moet ja, en er, er staat hier ook nog een stukje. De terugkeer van de Formule 1 naar Nederland is een langer onderwerp van gesprek. En vorige maand bleek uit een rapport van het circuit en de gemeente in Zandvoort... dat de Grand Prix in de Kustplaats in theorie wel haalbaar is. Dus ja, um, nou, het is nog steeds uh, ingevecht, zullen we maar zeggen. Wie shall weet en wie shall zien. Ja, precies. We wachten er dan. Precies. Uh, speaking of wat anders. Hey, huh? Dat was mooi Frans, hè? Uh, ik... <laughs> ik, ik legde mijn hand op de, een foute CD van Q-Music. En okay. best, Ja, daar stond dit nummer. Oh, hel. Oh. Ja, dokter Dr. Hoek, is dit? Ja, Dr. Ah, Hoek. Dokter Hoek en de ze... Medicine Show of zich. Die kennen we allemaal van Sylvia's mother. Hij had toch zo'n um, witte cowboyhoed. En dan zo dat ooglapje eronder. Ja, en... dat zijn ze. Ja. Klopt. Ah, hij heeft wel gave cowboylaars altijd. Uh, ja, zover laat ik dan weer niet op. Maar uh, als jij dat zegt, <laughs> ja, ik dan is dat vond het wel zo. een stoer ja. vindje. Ja. Je vond het een stoer vindje. Ja, ja het is kleding. Stoer. Maar de vent zelf vond ik best wel eng. <laughs> Ik weet helemaal niet of ik dat wel mag zeggen. Maar goed. Voor mij wel hoor. Ik luister <laughs> toch niet naar je, dus voor mij nee. mag je wel wat zeggen. Oh, nee, daar ja. zeg ik wel. Een, ja. um, uh, een, een zieke vriend die heeft mij gevraagd of hij een uh, heel vrolijk nummer mocht van Bruce Springsteen. Dus we hebben gekozen voor hem voor Glory Days. Wetenschapmaat. Ja. Ja precies, we moeten een keertje op zoek naar gezonde vrienden en kennis. Ja, maar ja <hijne> we, we, we, we, we vaak steken ze een hart onder de riem op deze manier. Dus, ja, zo is dat. Nou, vooruit dan maken we. Glory Days, Bruce Springsteen. Springsteen Glory Days. Uh, en als ik het goed weet, met uh, heel veel hulp van Little Steven. Ja, ja. nou ja. Dat was ja. speciaal voor jou, maatje. Um, even kijken. Uh, in Zandvoort, ja, ze zijn wel wat gewend natuurlijk hier, maar de storm was gisteren wel even van een andere categorie. Bij de mum van tijd lagen straten vol met afgewaaide dakpannen, zelfs afgebroken zonnepanelen. En boven, wonder boven wonder vielen er geen gewonden voor zover bekend. De Noorderstraat was een van de straten waar rond het middaguur een echt op een slagveld leek. Een enorm zonnepaneel was van een dak afgebroken en in een voortuin en op een auto terechtgekomen. Ik woon hier al twintig jaar, maar dit is echt de heftigste storm ooit, al dus een bewoonster. De eigenaar van de zwaar beschadigde auto kunnen gelukkig nog wel een beetje om lachen hier komen we wel overheen, hoor. Ik zou het veel erger vinden als een gewond zouden zijn. Het is maar materiële schade, zegt hij. Nou ja, gelukkig maar dat je daar zo over kan denken. Ja, maar, precies. Ja, het ja. is wel schrik, het hoor. Is, maar want... Het was ook een bijzondere storm. Hè? Dat hoorde je in alle berichtgevingen. Ja. Want normaal als hier aan de kust windkracht 11, 12 is... dan is het in het binnenland niet meer. Maar dat was nu ook het geval. Er werden ook aan de oostgrens... Um, windsnelheden van over de 120 km per uur gemeten. Ja, die komen daar bijna nooit voor. Hè? Ja, en hier waren ook gewoon hele delen van gevels die, die steen voor steen naar beneden kwam zetten. Ja, nou, uh, steen voor steen, hoor, dat plekken. ging gewoon... Rrr. Ja, nou ja, goed. Ik, denk, ik zeg het niet zo dramatisch, maar ja, echt dat de stenen van de gevels afkwamen. Ja. Ah, dat vind ik echt wel heftig. Je zal ja. er net lopen, Weet ja. je? Ja. ja, bizar. Nee, een ja. storm. Ook. Alone. Ah. Ah. Hard. De schuif openzetten en hoor je hem ook. <laughs> Handig hè? Ja, Komt hij aan? Ja. Het mee zo. Oh, heerlijk. Echt, heel goed. Ja, heerlijk is dat. Ja. Hebben we nog tijd voor een nieuwtje? Ja hoor. Nou, Anders, ik denk wel dat het tijd is voor een nieuwtje. Um, ja, nou wilde ik bijna weer voorlezen dat het auto over de kop ging door het hert. Maar die hadden we al gehad, hè? Vorige week. Ja, die is uh, ja, inmiddels wel weer echt. Daar ging hoor. ik bijna ja. de mist in. Ik kwam nog iets tegen op het internet: een oproepje. Een oproepje? Ja, ik heb zes complete tuinstellen, vijf aanhangers, acht kliko's, twaalf bloempotten, vier fietsen en 28 meter schutting in mijn tuin. Is iemand iets kwijt tijdens de schoon? <lacht> <lacht> nou, ja. Uh, ja, ja, ja. Dus uh, dat. Oh, Oké, okay. <lacht> nou, uh, uh, tijd voor muziek. Ja, lijkt me wel. Vriendelijke co-presentatrice. <laughs> ja. Dat ben jij. Ja, dat ben ik. Ja, Ja, is ja, winnen dat Hans er niet is. Ja, goed. <laughs> <laughs> je zou toch echt alleen met <laughs> mij moeten doen, hoor. Maar dat doe je al twee uur. Kom op. Ja, we hebben het best gehaald. Het begint te wennen. Dus voor het begint te wennen. Uh, we zijn alweer <laughs> in het laatste nummer voor uh, deze uitzending. Ja, het gaat zo hard, joh. Dus uh, nee... Altijd net zo snel. Nee, ik doe Hansna. Het ja. gaat zo snel. Nee, het gaat altijd even snel. Het voelt alsof het heel snel gaat. Ja, nou, doe jij lekker na. Dan gaan wij er gewoon uit met uh, Pink. <laughs> What about us? Oh, dat is Adele, volgens Hans. Ja. Ja, zie je wel. Ik ja. doe gewoon Hansna. Dan ben ik beter. Ja, precies. Uh, net <laughs> hoorden we trouwens de girl van Anouk, maar dat hoeft geen. Uh, nee, dat weet dat iedereen, dat iedereen wel. Weet iedereen wel. Um, dus, um, Pink, dus. Pink, dus, en, en dan. Uh, we volgende gaan. week zijn we weer met z'n allen aanwezig. Jullie tweetjes die, op donderdag wij en ik Wij uh, op donderdag en de rest op vrijdag. Ja, wij Toch. zijn de vrijdag weer met z'n allen. Tot dan. Nou, maar goed, tot dan. Dag. Goed weekend. We are so.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 Sold. We are cheap.